Mark Hokke met het NOS Journaal. Vanwege de droogte vragen hun klanten op om zuinig te zijn met water. Zo vraagt PWN in Noord-Holland mensen om hun tuin niet te besproeien en niet in bad te gaan. Vitens wil graag dat er tijdens de piekuren, in de ochtend en avond, water wordt bespaard. Het bedrijf levert momenteel een miljard liter per dag. En dat is een record. Voor boeren geldt overal al een sproeiverbod. Door de droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden. Premier Rutte zegt na de Europese top over migratie dat het nu tijd is voor concreet beleid. Zo wil hij dat snel duidelijk wordt waar de centra komen waar migranten worden opgevangen. Wat Rutte betreft is dat in de landen waar de mensen nu en straks aankomen. Vooralsnog wil geen enkel EU-land zo'n centrum op zijn grondgebied. Valse e-mails, zogenaamd van mijn overheid, hebben vorige week ruim 200 mensen gedupeerd. Via zogeheten phishing-mails werden mensen naar twee valse websites geleid... waarin werd gevraagd om DigiD-inloggegevens in te vullen. Met die gegevens kregen de daders direct toegang tot de Mijn Overheid-accounts... en daarmee tot persoonlijke gegevens van de slachtoffers, schrijft staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer. De twee valse websites zijn afgelopen weekend uit de lucht gehaald. Hoeveel gevoelige gegevens er zijn buitgemaakt wordt nog onderzocht. De BBC heeft zijn excuses aangeboden voor het onderbetalen van zijn voormalige China-correspondent Carrie Gracie. Gracie stopte in januari als correspondent toen ze had ontdekt dat haar mannelijke collega's aanzienlijk meer verdienden. De BBC heeft haar nu gecompenseerd voor de onderbetaling en dat bedrag heeft Gracie gedoneerd aan een stichting die zich inzet voor gelijke rechten voor vrouwen. De oud-BBC-correspondent zegt dat ze opgelucht is... maar wijst er tegelijkertijd op dat een cultuurverandering... binnen de omroep tijd kost. Het weer, het is helder en het koelt daardoor af naar 10 tot 15 graden. Overdag wordt het opnieuw zonnig, staat minder wind dan vandaag... en het wordt 24 tot 31 graden. Zondag nauwelijks verandering en ook na het weekend blijft het warm. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht...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 Mama, don't stress your mind We coming home tonight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 Could see it from afar, we were riding that way. Blinded by the lights and it's something I could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 Steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los. Swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Als ik danst, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haal, los. Swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt.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 Hey, hey, hey, ik voel me sexy als ik, als ik dans, dans zon, Steek ik mijn hand op oh, oh, oh, oh, Ga mijn voeten, zo maar ik, dan ik, voeten zo maar ik voel me dan sexy dan als ik dans ja, ja, swingen, lekker dat ik te gaan As ik dans, Steek ik mijn hand op ga mijn voeten ik voel me sexy als ik dans ja, ja, ik lekker te gaan. Als ik dans dan, dan, I'm <laughs>